Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Veel kinderen krijgen medicijnen voorgeschreven waarvan de effecten alleen zijn onderzocht bij volwassenen. Ruim de helft van alle medicijnen die een arts geeft aan een ziek kind is voorgeschreven omdat zij denken dat ze goed gaan werken, maar wat niet is onderzocht. Dat kan risico's opleveren, onderzocht deze wetenschapper. Dus ofwel dat het medicijn wordt ondergedoseerd en dat er dus te weinig medicijn in het bloed is en daarmee de ziekte niet goed wordt behandeld. Maar anderzijds kan ook de dosering te hoog zijn waarmee er te veel medicijn is in het bloed. Wat giftig kan zijn voor organen waardoor de patiënt juist zieker kan worden. Onderzoek naar medicatie bij kinderen is lastig omdat ze snel groeien en daardoor hun lichaam verandert en dus ook het effect van die medicijnen. Ook vandaag ligt Frankrijk plat door stakingen. Een hoop Fransen zijn niet blij met de nieuwe pensioenplannen van de regering. En dus wordt er van alles geblokkeerd. Correspondent Frank Renaud staat op een industrieterrein in Noord-Frankrijk en spreekt daar met een organisator. Wat hem betreft, wordt het vandaag een grote zooi. Dat is de bedoeling, het is de bedoeling om alles plat te leggen. We willen heel Frankrijk helemaal plat leggen. En dat moet maar even, ja, dat zijn de kosten dan die met deze actie dan gepaard gaan. Nou ja, dat zegt Patrick Gandel van de Vos Overre, hier in Amiens Noord, die de actie leidt ook goed op als je met de Thalys naar Frankrijk wilt deze dagen. De meeste internationale treinen vallen uit en ook de treinen rijden niet. En na een volle festivalzomer een uitverkochte clubtour en de popprijs begin dit jaar op Euro Sonic Noorderslag was het gisteravond opnieuw raak voor Goldband. Bij de uitreiking van de Edisons pakten ze drie beeldjes. Twee daarvan delen ze met Maan, want stiekem won beste song en beste videoclip. Ik ben heel erg trots op dit liedje. Ik weet ook dat de jongens best wel kieskeurig zijn met wie ze wel niet willen samenwerken. En ik wilde het ook graag op mijn album en dat dat gelukt is dat die samenwerking daar is gekomen... met de sensatie van dit moment. Content. Andere prijzen gingen naar Soor, Antoon, Mart Hoogkamer, Frauke en Chesto. De Euvre-prijs ging naar Kensington. En het weer nog in het noorden af en toe opklaringen met een klein beetje zon. Verder vooral veel grijs en winterse buien met regen of natte sneeuw. Dat wordt vanmiddag maximaal 3 tot 5 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland valt het de reuze mee met de drukte nu op de A44 van Den Haag naar Amsterdam... tussen Leiden-Zuid en Kaagdorp bij een kwartier langer onderweg. N201 Hilversum richting Uithoren tussen de afrit nederhorst Berg en Loener-Sloot. 10 minuten extra. De N207 richting Hillegom voor Leimuiden 10 minuten vertraging. En de N242 van Middenmeer naar Alkmaar tussen noord scharwouden en Heugewaard 10 minuten vertraging.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 have made me older Since the last time that I've saw your pretty face A thousand lies have made me colder And I don't think I can look at this the same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 style. FM. Even some De hoofdpunten van het NOS-journaal. Omdat met het huidige kabinetsbeleid de klimaatdoelen niet in 2030 worden gehaald... gaan GroenLinks en de PvdA in de Eerste Kamer tegen de klimaatplannen stemmen... als die niet ambitieuzer worden. Ze willen onder meer binnen twee jaar alle kolencentrales sluiten... en fors investeren in het internationale treinverkeer. In Rotterdam worden steeds vaker jongeren geronseld voor allerlei vormen van zware criminaliteit. Dat zegt het bestuur van het ROC Albeda tegen Nieuwsuur. Vooral jongeren die tegen betaling drugs uit containers halen in de haven vormen een groot probleem. In Frankrijk wordt opnieuw gestaakt tegen verhoging van de pensioenleeftijd van 62 naar 64. Vandaag begint een actie die mogelijk dagen gaat duren. Het weer bewolkt en regenachtig, later in het zuiden ook sneeuw en het wordt maximaal 5 graden. Your lives. That he was me. My life began to change. There was nothing I couldn't be. If you're listening.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 We'll Still beautiful Gravity hasn't started to pull Quite yet I bet you're rich as hell One that's five and one that's three Been two years Misty miss Oh we'll show you.